4 uur, Jeroen van Kamp met het CNWS journaal Na de aanslagen verdeeld over ziekenhuizen in België en Frankrijk, zegt het crisisteam. Bij de aanslagen kwamen 31 mensen om het leven, onder wie drie daders. Volgens de Belgische autoriteiten zijn er onder de slachtoffers mensen van acht verschillende nationaliteiten. Nog niet alle slachtoffers zijn geïdentificeerd. Het identificeren gaat niet makkelijk. Alleen visuele herkenning is in veel gevallen niet voldoende om 100% zeker te zijn van de identiteit. In Amsterdam Arena is een register geopend voor Johan Cruijff. Langs het voetbalveld kunnen mensen tot negen uur vanavond hun deelneming betuigen. Ook via Twitter kunnen mensen een bericht plaatsen. Berichten met de hashtag voor altijd nummer 14 worden dan op de website van Ajax geplaatst. En ook in Barcelona wordt Cruijff verdacht. Bij stadion Camp Nou zijn al meer dan 5.000 mensen langs geweest. Bij de speciale herdenkingsplek die daar is ingericht oppositiepartij SP wil op korte termijn een debat over de, het Oekraïne-referendum in Nederland. De partij wil met minister Plastek debatteren over de organisatie van het referendum. SP-Kamerlid Van Raak vindt dat de organisatie onverantwoord klungelig en rommelig verloopt. Het Kamerlid doelt daarbij op de discussie over het aantal stemhokjes en verkiezingsborden... en het geld dat door gemeenten voor andere doeleinden wordt gebruikt. Het raadplegend referendum is over anderhalve week, op woensdag 6 april. De SP wil dat er buitenlandse waarnemers komen om het verloop van het referendum te controleren. Op de A27 bij Werkendam is een ernstig ongeluk gebeurd waarbij tien auto's betrokken waren. Twee mensen zijn met verwondingen afgevoerd. Tussen Werkendam en de Merwedebrug Bogorkum was de weg in de richting Utrecht helemaal dicht. Het verkeer moest omrijden via de A2. Inmiddels is de A27 weer vrijgegeven. Het weer tot besluit vanavond toenemende bewolking en vannacht regen. Morgen buien met kans op hagel en onweer. In de middag tussendoor zon en het wordt 11 tot 13 graden. Tweede paasdag wisselvallig met veel wind. Dit was het NRS Journaal. ZFM, verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is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 Van het derde en laatste uur van dit programma Zandvoort op zaterdag... gingen we terug naar de jaren tachtig met Die Pest Mout en People Are People. Zandvoort, welkom terug. Het derde uur met daarin de volgende onderwerpen. Rond de klok van half vijf hebben we het dier van de week. En we hebben nog steeds Dolly. Dolly! Dolly. Dolly. Het hey. hoog tijd dat Dolly een thuis vindt, vind je niet? Jazeker. Ze dat heeft dan nu al een tijdelijk huis, maar ze verdient toch een eigen huis, zou je zeggen. Half vijf het dier van de week.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 Uh, we gaan zo meteen naar de volgende plaat. Hebben we natuurlijk Pit Report. Met daarin ook uh, de reactie van uh, Jos Verstappen. Uh, naar aanleiding van het overlijden van Johan Cruijff. Want drie weken geleden was uh, Johan Cruijff nog te gast. Tijdens de voorbereidingen van de Formule 1 uh, uh, in Australië. Hij was te gast bij, uh, bij Max en bij Jos Verstappen. En natuurlijk het krakeel rond de kwalificatie. Want daar zijn de laatste woorden nog niet over gesproken. En om 20 over 4 gaan we weer schakelen met uh, Willem van Densen, want die is voor ons aanwezig tijdens de paasraces op het circuitpark Zandvoort. En wellicht heeft hij een Zandvoort-coureur aan de microfoon weten te, te vinden. Dus dat allemaal om 20 over 4. Dus ik zou zeggen, genoeg reden om ook het derde uur te blijven luisteren... naar uw lokale zender ZFM. En zometeen meteen dus om kwart voor vijf het gedicht voor uh, Johan Gruif. Jawel, en hij heeft ook een plaatje gemaakt, Albert nee. Luister naar Oei, oei, oei. Het was net op je maar uit je Oei, oei, oei, ja, dat was maar weer een Heb je dat gezien? Die tellen we voor tien Die jongens had de We gingen naar het boksen kijken van de verre neef We kregen die jongen klappen, want die handen was oprecht. Toen kwam die derde ronde en die werd de neef fataal Ze geemt je zonder op de mat en hij lag in de zaal Hoi, ooi, hoi, ja, dat was me weer een oei Het was net op je zomaar uit je schoenen, oei Hoi, hoi, hoi, ja, was me weer een oei He? Heb je dat zien, Die tellen we voor tien Die jongens hadden roei Met onze neef op show We hoopten dat hij zo zijn blauwe oog vergeten zou Maar in een zaakje riep hij dat er dubbel werd getuild De ober haalde uit en zei dit is je geld. Hoi, hoi, hoi, ja dat was me weer een Het was niet op je zomer uit je schoenen Hoi, hoi, hoi, ja dat was me weer een doei Heb je dat gezien, Die Zijn armen heeft maar meteen naar huis gebracht. Maar zijn genoten wachten woerdend in de gang. Dit was de moeste wedstrijd, en wij we zaten in eerste rang. Ooi, ooi, oi, la ja, was lui. Het was net of je zomer uit je schoenen. oi, oi, la was de lui. Heb je dat gezien? Die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 Side. And you can hear it in my accent when I. Talk. Het personeel van deze plaat is van Sting. En ditmaal hoorde je de uitvoering van vorig jaar van Chris Cap en een Englishman. FM Race Radio, Pit Report. Report. Ja, we schakelen weer live over naar het circuitpark Salvoort. Naar Willem van Dinsen, die vandaag lekker weer heeft tijdens de Paasraces op het circuit. Geniet je nog een beetje, Willem? Ja, helemaal uh, Rob. Dat uh, is helemaal voor elkaar. Ja, ik, uh, je zegt het al, DNA de uh, paarse races. Een van de hoogtepunten daarin is ongetwijfeld de uh, Marsta MX-5 uh, Cup. Een van de deelnemers daarin. Vorig jaar uh, gestreden tot het eind om het kampioenschap, Juri uh, uh, verswijveren.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 En uh, ja, in de tweede knik van de bocht uh, kreeg ik een enorme dreun op mijn achterwiel en uh, werd ik rondgetikt. Ja, helaas en gelijk uh, vijf plaatsen ermee verloren en uh, uiteindelijk nog wel zesde gefinished. Ja, enorm balen, want ja, een overwinning was, uh, ja, was, uh, ja, was gewoon zeker mogelijk, omdat er nog veel bochten eraan kwamen. En ik had dan ja, eigenlijk een, uh, een goede exit kunnen hebben en een voorsprong kunnen pakken. Ja, en goed, nu uh, na de wedstrijd heeft uh, ja, mijn uh, ja, concurrent die mij eraf reed een twintig seconden tijdstraf gehad. We zijn nog wel vijfde zijn geworden.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 Ja, het is gewoon één grote racefamilie, iedereen doet het voor het plezier, iedereen doet het voor de fun. En, uh... Natuurlijk, op de baan zijn we allemaal elkaars concurrent, maar aan het einde van de wedstrijd staan we toch allemaal met een biertje in de hand en, uh, ja het uh, mooie verhalen van de net gereden wedstrijd uh, te vertellen. Dus uh, nee, de, de, de sfeer binnen de Cup is enorm goed. En daar, uh, dat is ook een van de successen hoor, van de Cup, naast dat het natuurlijk betaalbaar is, want dat is ja, een belangrijk punt. Maar uh, ja, er is weinig haat en binnen de Cup. Uh, als er haat en is, wordt het snel uitgesproken en ja, dan is het gewoon weer uh, gezellig en dat is ja, een van de, de pluspunten van de Cup wel.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 Nou ja, wat we verder nog hebben de rest van de dag is uiteraard die Mazda-cup... en dat is om even na vijf, dacht ik, dat de start was. En wat er verder nog staat, ik dacht de Volvo en de Squadra Italia nog een keer. Ja, en de, en de Porsche volgens mij? Ja, die zijn zojuist geweest, maar die heb ik even niet gevolgd... omdat ik hier bij Juri zat. Oké, okay, Willem. En morgen, tweede, tweede, of de tweede dag van de Paasraces.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 Nou, de brommer, uh, stap eens een keer op de fiets, uh, zou ik zeggen. Oh ja, dat heb je ook nog. Dat heb je ook nog. <laughs> Dankjewel Willem uh, voor je bijdrage vandaag. En uh, geniet nog even lekker naar daar op het circuit. Gaan we zeker doen. <laughs> Oké. Okay. Okay. Willem, dankjewel. Willem Veressen, vanaf de circuitpark, zo Nou hadden we in het eerste uur van dit programma Albert de Gelder. Ja. En uh, uiteraard ook uh, zijn hond uh, Buk. Die was ook in de studio aanwezig. Daar hebben we bericht over geplaatst op Facebook. Het is enorm gelezen en gewaardeerd. <laughs> ja. Hele mooie foto's van jou, uh, Albert Jan. Ja, je lijkt er sprekend op. Je lijkt er sprekend op. En dat als vosje. Dat je ja. op een hond lijkt. Hm, het is toch wat? Nee, nou, ik ga toch nog even een plaat voor je draaien. <hijf> was pumping hey, yeah. and everybody have an appar. Until the fellas started him calling. And the girls respond to the call. I'm gonna pull my shot out. H Who let the Get back, you play, fast in mongrel. Gonna tell myself I'm a no-get-angry. Hey, yeah. To where the girls calling them canine. Hey, But they tell me, hey, man, start up the party. Who You put a woman in front and a man behind. I have a woman shout out. Who let the dogs out? Coffee. Get back, you play, invest in mongrel. Well, if I am a dog, the party is on. I gotta get my groove on, got my mind hey, yeah. down gone. Do you see the race coming from uh, my eye, walking through the bridge, the Digimon is taking them down. Uh, uh, me and my white socks, short, till in color, any color, any caliber do. think I you, that's why they call me Pitbull. bull. Uh, uh, I'm the man of the land, when they see me, they say,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 Ga snel naar de kies om straat nummer 5. Kennen we dieren thuis hier in uh, Standfoort. Straks op kwart voor 5: het gedicht van de dag helemaal in tegen van Jan 1951. En met de slap of a hand. to be nobody Every on your single bed I want to hear All about to get the to toll off your chest ooh. I feel the tears when you're not alone oh. When I hold you well I won't let go Why should we care for what they say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 ik nou dan zeggen we zo'n Gaat je vanaf nou dan Nee Amsterdam met alles Dommers kanaal Naast ik dadelijk Dan de kast Zullen we dan Fiets ik durf Want ik wil alweer Dat ik wil alles zien De laatste mooie dag Van de jam misschien, geen Alhoewel het met de winter Dat ik jongens dus mooi kan wees Ik wil alweer Dat hun een beetje vind Wat achter dat bestelt Dat maakt graag weer Aankees of piezen En dat weet niet slim Dat gaat het als van ze Bye. Denk ik denk dadelijk in de ik in De buitenland. Gebe mijn Ik sta in mijn in de kiep, En ik sta hier in mijn denkpassage, ik doe links op, recht, door. ik wil al wieven, dan heb ik neer. Ik hek niet neer, we de kennis rijden. Akko dadelijk op ik ga weer terug in Nederland. Ik wil ik mijn paas. wie nou een de dan de en de je zo vieze en de weg in sneeuw, dan hier een ras van ze.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 wel, wat was dat gauw gegaan en allemaal zo rond 700 jaar bestaan! Er is een Amsterdamer dood gegaan. Hij stond gewoon zijn pirament,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 Dood gegaan Die hoek is leeg Daar in het Stamcafé -tje. Wie soms nog Aan hem denkt Is Tante Sjaan Die mist hem Iedere dag Nog wel een beetje Het piramid Gaat door de straat Eindig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 Zien wat je had, zie dat geluk te lang na je lonkte. Wat is er nog over van wie kan waard? Die jij lieve vallen, zat in de puree, dat het slecht met beging, me daar zat je niet mee. Zonder blikken op zo uitgekeerd, zei hij die woorden dat je meer had verdiend.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 moet je laten, omdat het nergens op slaat. Al had wat je deed geen fatsoen. Jij was altijd diegene die show'd en pompte Schoonheid is wat je bezat. Al het geluk waar jij zo naar lonkte, heb jij achteraf verkeerd ingeschaald. Jij liet me vallen, zat in de puree.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 Stefan Bloema. Oké, okay, leuk. Via de telefoon. Via de telefoon. Hoe heet song, zei je zo? Stefan Bloema. Stefan Bloema? Stefan Bloema, die, die ken je toch? Ja, die ken ik wel. Dus blijf luisteren, ook na vijf uur.